Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport dat gisteren verscheen over de aanslag in september op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij kwamen de Amerikaanse ambassadeur en drie diplomaten om het leven. In het rapport staat dat het management bij buitenlandse zaken systematisch faalde. Behalve de chef van de veiligheidsdienst zijn nog drie medewerkers op non-actief gesteld.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 Ja, 2010, dat was wel het jaar van Caro Emerald... met haar album Delighted Scenes van de Cutting Room Floor. En allemaal maar een hoop hits op te vinden zijn. En dit was dan een ja, iets minder bekend maar hoewel het album is zo goed over de toonbank gegaan... dat iedereen het onderhand ook wel kon. Je kan luisteren naar wat ik eigenlijk nog het leukste nummer vind van dat album. Uh, Riviera Live van Carol Emerald uit 2010. Vandaag uh, in de Nacht in de Anders uh, nog twee uur... tot ze aan het uh, Radio 1-journaal dat om zes uur begint. De muziek uit 2010. En waarom? Omdat de Nacht in de Anders drie jaar bestaat. De Nacht in de Anders begon drie jaar geleden... als opvolger van het programma de, uh, Over de Schutting. Over de Schutting, dat uh, stopte uh, in verband met het uh, overlijden... van Hugo van Krieken in de zomer van 2009, en toen kwam er dus, de nacht ving het anders, drie jaar bestaan we... en dat betekent dat ik volgende week met je de muziek uit doornemen uit 2011... en de week daarop, en dan zitten we weer in het nieuwe jaar de muziek uit 2012. En dan niet de vette hits. Daar zijn andere stations uh, goed in en beter in. Maar ik laat je de wat minder bekende nummer, ho nummers horen. Albumtracks van de afgelopen jaren. Want er zijn niet meer zoveel programma's die albumtracks draaien... Strepen van Spitz die stopt er zaterdag mee. En dan is er misschien Mark Smeets die het uh, nog doet in For The Record. En natuurlijk kan je altijd nog terecht bij uh, De het Anders De Vader op Radio 1. En dan uh, heb je het wel eens een beetje gehad op de Nederlandse radio. Misschien hier en daar nog bij Radio 6, maar ja, die draaien alleen maar zwarte muziek. Hier is ook blanke muziek van uh, cd's. Jordani van Caro Emerald, dus met Riviera Live. Uh, wat ik je nu ga laten horen, dat is van een... Uh, gezelschap Nou, een klein gezelschap. Het zijn broer en zus. En ze komen uit Australië. Angus en Julia Stone. En die hadden in 2010 een hit. En dit over een vliegtuig. Big Jet Plane. Uit Sydney komen ze om precies te zijn. In gezamenlijk op de plaats. In het ene Big Jet Plane. En afgelopen jaar hebben ze wat solo-projecten gedaan. Even los van elkaar, broer en zus. Ik <laughs> kan af en toe wel eens een beetje friek. Maar dit was een mooie samenwerking tussen die twee gedaan in 2010. Big Jet Plane, wat je kon beluisteren. Deze jongen komt uit Engeland. Hij is rapper, maar van die rapper is hier weinig in te horen. Plendy. Now I'm up in the courts, pleading my case on the witness box Telling the judge on the jury the same thing that I said to the cops On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested She just feels rejected, had a heart broken by someone she's obsessed with Cause she likes the of my music, she makes her a fan of my music So why I love goes down, makes her lose it Cause she can't separate the man from the music And I'm saying all this in the stand When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned Like that song by the Zootons, Valerie So the jury don't look like the bionic This is making me nervous. Arms crossed my face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderers. They wanna lock me up, but throw away the key. They wanna send me down, even though I told them she. She said, I love you, boy. I love you. Hall Balance Drew, dat is de volledige naam van de artiest die je net hebt gehoord, maar hij opereert onder de naam Plan B. En in dat geval hoorde je het nummer C-Set. was toch een beetje rap dat hij nog deed aan het eind. maar dat was dan ook een beschaafde rap. Je hoorde Plan B met het nummer C-Set uitgebracht in 2010 van de CD De Defamation of Strickland Banks. Dat is ook weer een hele mond vol. Rowan Herzen, die hebben het afgelopen jaar een cd uitgebracht onder de titel Geil. Ja, dat staat dan voor geel. 2010 bracht ze ook een LP uit. Een cd, een dubbel cd, onder de titel Zilver. Want ze bestonden 25 jaar. Ik huur mooie muziek, in het donker achter de ding. En de dag verandert van kleur en mijn humoen. De zilver bulletin. Verhaalt in maar mee niet, had je dat maar eerder gezien toen in het begin? En ik wandel door een tuin, geen wolkje aan de lucht, geen een hond in aandacht vrucht, geen blaad naar de lucht. Ik hoor waar. Brieven, besmakt en geluid. De postbode heet het maar druk. En een vrolijke doon op de kracht. Wat een geluk. Ik ruid in de volle grond. De asperges is weer hier. Ik bel en ik reserveer. ach Wat een plezier. Ik word wakker voor de wekker. De zon op de witte moor Eveline klutterschool, verse rode kool Miene Mercklintrein, samen langs de Rijn Indianen op de meer, maakte alles minder licht was bedden sprei, osse worst, blutje ei zonlicht door het hoogeraar, toen de regen kwam, Te lang weg geweest, symfonieorkest In de keuken lekker lui, ruken aan een lintenui Volle tank, waterpret, samen in de wereld Mm. This is dedicated to all the people in the world One more time A hey, palomita poong poong Palomita poong Klinken deze klanken die je kon gaan beluisteren van Alberto Barras. Dat is namelijk uh, de man die je kon horen. Hij speelde ook trombone. Komt uit uh, Colombia. In 2010 werd het uh, om een of andere reden. Ik heb het proberen te achterhalen. Uh, werd het uitgebracht, want uh, het nummer is al... Uh, decennia oud, in ieder geval in Colombia. Maar het werd in ieder geval in 2010 hier in Nederland uitgebracht. Nou, ik ben er niet trouwig om, want ik hou wel van dit soort... Uh, Latijns-Amerikaanse klanken. Ze zijn vrolijk en uh, vrolijke mensen die heb je immers in uh, Latijns-Amerika... Je net in het nieuws kunnen beluisteren. De Stones. Van hun kwam ook iets ouds uit in 2010. De Rolling Stones brachten toen Exile on Main Street uit. En in 2010 toen werd uh, DLP opnieuw geremasterd. En zich uh, het licht gehouden, opnieuw uitgebracht, maar dan op een uh, cd. En uh, er werd nog iets extra's aan toegevoegd... wat niet eerder het daglicht had gezien, namelijk Plundered by Soul... werd in 2010 alsnog uh, voor de Stones fans op een plaat gezet... als aanvulling op... Uh, Exile on Main Street, de oude versie. Rolling Stones, misschien heb je afgelopen zaterdag nog kunnen bekijken. Want er was een uh, hele fraaie documentaire op Nederland 3 te zien. Nederland 3 die op zaterdagavond uh, veel aandacht besteedt aan uh, muziek. En aanstaande zaterdag dan is er uh, s'avonds op primetime notabene. Half negen, een concert van uh, Coldplay te zien op Nederland 3. Maar goed, je hoorde dus nu de Stones. Amy Winehouse, 2010, toen was ze al... Uh, in een dermate staat dat, uh, dat er geen afspraken met haar konden worden gemaakt. Er was één iemand die wel een afspraak met haar uh, heeft kunnen maken, uiteindelijk Quincy Jones. Don't you know sisters come before carpet? Jones die maakte namelijk een album in 2010. En dat album had als titel Soul Bossa Nostra. En daarop de medewerking van... Uh... Een hoop uh, zwarte artiesten, vooral uit de rapsfeer... wat het album niet al te toegankelijk maakt. Maar op ook een bijdrage van Amy Winehouse. En die zong dat oude nummer van Leslie Gore, It's My Party. Amy Winehouse dus, uit 2010. Ik had het net over die Rolling Stones documentaire... die afgelopen zaterdag uh, werd uitgezonden. Uh, heb je hem gemist, dan wil je daar alsnog kennis van nemen. Dat kan, want hij is te vinden op uitzending gemist. Maar als je gaat zoeken, let dan even op. Uh, dan moet je zoeken onder Het Uur van de Wolf... En programma's van de NTR werden uitgezonden op Nederland 3. Dus uh, uh, wees er snel bij, want uh, vanaf dinsdag, eerste kerstdag... dan uh, is die niet, niet meer beschikbaar voor uitzending gemist. Jacqueline Govaert, die bracht in 2010 haar uh, allereerste soloalbum uit. Forgive me, forgive me. What did you do to deserve a Lightly. Jacqueline Govard die zich op dit moment uh, enigszins in de luwte houdt. Er zijn voorlopig geen optredens gepland. En het laatste wat ze laat weten op de website... dat is dat ze bezig is met het uh, componeren van uh, nieuwe melodietjes... die TZT wel op een uh, CD zullen verschijnen. Jacqueline Grovaart. een 2010-verschinder allereerste solo-album... nadat ze los was van Quasap uh, En van dat album kon je luisteren naar uh, Forgive Me, Jacqueline Govard Dus... Had ik het net over Coldplay... die je dus aanstaande zaterdag op Nederland 3 kunt zien... met een optreden dat ze afgelopen jaar gaven. Dit is een bewerking van een Coldplay-hit... en dat is te vinden op het album Revival... van de Rhythms del Mundo. Chris Martin doet er ook mee. En je hoort Kloks. Een hele bijzondere versie. Ik ben over uh, deze versie zijn nog nogal verdeeld. De ene vindt het niks, die houden liever bij het origineel. Maar voor mij is het een en-situatie. Ik vind ze allebei even leuk. Ik vind Klaks van. Uh... Coldplay, nog altijd een, uh, een wereldplaat, maar deze versie mag er ook zeker zijn. Gemaakt door de Rhythms del Mundo, muzikanten uit de Buena Vista Social Club, die uh, oude hits bewerkt hebben met het Latijnse-Amerikaanse sausje. Je hoorde de stem van Chris Martin, verantwoordelijk voor Kloks en reloges. de Spaanse tekst die werd gezongen door uh, Lele, van de CD-revival van de Rhythms del Mundo. 2010 was ook een jaar waarin een nieuw album uitkwam van Eric Clapton... met daarop hele oude muziek. de muziek zelfs. Luister maar. The Fallen Leaves Drift by my world. Kissing But 1946 voor het eerst verschenen in een Franse versie van Yves Montand onder de titel Le Feuille Macht. En daarna in vele andere versies gecoverd. Het was uh, eind jaren 40 dat er ook een Engelstalige versie van kwam. Van dat nefege mocht en dan onder de titel Autumn Leaves. Je hoort hier Eric Clapton die het in 2010 zette op zijn LP Clapton, waar een heleboel oude stukken op staan. Je kan daar uit de jaren 20 en 30 muziek op terugvinden van George Gershwin en Hoggy Carmichael om maar eens een paar noemen namen te noemen. Ever uh, clapton dus met dat hele fraaie Autumn Leaves. Nederlandstalige muziek hier bij De Nacht. Vindt anders in het kader van uh, ons jubileum, het driejarig bestaan. Een overzicht van de muziek uit 2010. Esther Wegen, Groene Berg.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 Helaas. Oh, I really like ketchup. Zeker eens wat anders dan mayonaise. Maar hij keek me een beetje vragend aan, alsof dus ik dacht hij snapte me niet. Dus ik zei, I rather have ketchup in Joppy's saus bij mijn vriend. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond, maar alles ging fout omdat ik hem niet had verstand. Hij zei, Shall we?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 Was bijna rond. Maar alles ging fout. Omdat ik hem niet goed verstond. Hij zei: "Shelly, can't, shanti can't. De stem van Esther Groeneberg toen verscheen haar naar de plaats Shelley Ketchup En ze is uh, zo aan het eind van het jaar nog actief. Ze zal overmorgen een huiskamerconcert uh, geven. Dat is een besloten concert in uh, Rotterdam. En dan is het alweer uh, zaterdagavond. Als ik, uh, ja, zaterdagavond. Dan geeft ze hele, in Heerle, uh, in de park, Parkstad Limburg Theater, zijn uh, voorstelling. Het is uh, kerst en nieuw, de 27e, dan... Brengt ze een ode aan Adèle? En dat concert is dan weer in De Elengast in Deventer. En toen moest de muziek komen. Hier is hij dan: Ray Davis. Met Amy McDonald's. Crack up in the ceiling and the kitchen sink is leaking. Out of work and got no money. I sund a join and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 Van de Kings en Grootheid in de jaren 60. En het werd in 2010 nieuw leven ingeblazen door degene die het liedje ooit geschreven heeft. Ray Davis, de frontman van de Kings, die maakte een CD onder de titel See My Friends. En die Friends, dat waren muzikale vrienden. die hem allemaal bijstonden met het weer opnieuw zingen van een oud succes. In dit geval hoorde je de stem van Amy MacDonald... in dat Dead and Sweet van die CD. See My Friends. Hove van Eckle begonnen een tweede leven met een nieuwe zangeres Noemi Woolf die zong. Dat is de nieuwe zangeres geworden al sinds uh, 2010 van het Vlaamse gezelschap Hoeveel Phonics. Ze komen oorspronkelijk uit uh, Sint-Niklaas. En uh, ze maakte toen een uh, cd onder de titel The Night Before. En The Night Before was ook de allereerste single die van dat album verschenen. En op dit moment toeren ze in Vlaanderen met een uh, programma dat heet With the Orchestra. Waarbij ze uh, de bühne opgaan met een groot orkest. En al die voorstellingen die zijn uitverkocht daar in Vlaanderen van Hoeveel Phonics. Don't